En er moet een prestatiebonus voor leraren komen. Dat zegt de onderwijsraad in een vandaag gepubliceerd advies. Nu voelen leraren die zich extra inzetten zich niet gewaardeerd omdat alle leerkrachten hetzelfde verdienen. Volgens de onderwijsraad kunnen scholen ook efficiënter werken als leraren hun uren opschrijven.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 Tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen is schaatsster Marianne Timmer zwaard en val gekomen op de 500 meter. Ze werd meegenomen in de val van haar tegenstandster en is op een brancard weggedragen. Het is nog niet duidelijk of de val gevolgen heeft voor haar deelname aan de Olympische Spelen in Vancouver. Het weer? Bewolkt en af en toe regen. Vanavond en morgen gaat het aan zee hard waaien. In het weekende wisselvallig en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journal.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 Goedenavond, u luistert naar het Kunst- en Cultuurcafé op vrijdagavond 13 november. Natuurlijk in Hotel Hoogland, naast de Watertoren. Presentatie Tom Hendricks. En Yvonne de Roosendaal. De techniek wordt gedaan door Roy Haldeman en Ruud Nicola, twee jonge, verser technicus. We hebben de volgende gasten uitgenodigd om 7 uur, en hij zit al tegenover ons, Ed Fransen, regisseur van toneelvereniging Hildering. Dan komt Geer... Euh, gaan we stotteren. Om half acht komt Kees Geurzen, fotograaf. Heeft onder andere een expositie gehad in het wapen. Om acht uur komt Din Droomgezel. Zij is schrijfster van een zeer speciaal boek. Om half negen komt Leo Sanders van de muziekschool. Vrijdag, uh, vandaag is het vrijdag de dertiende. En dat heb ik even opgezocht op Wikipedia. De vrije encyclopedie van internet. Waarom zijn heel veel mensen eigenlijk angstig op vrijdag de dertiende? Eén van de verklaringen is dat vrijdag de dag is waarop Jezus werd gekruisigd. Een ongeluksdag dus. Het getal dertien is volgens deze theorie gebaseerd op het aantal aanwezigen... tijdens het laatste avondmaal, namelijk dertien. Geloof jij het? Nou, ik viel bijna met mijn fiets vandaag toen ik hier naartoe reed... dus het was bijna een ongeluk bij mij... En jij, Ed, geloof jij in uh, vrijdag de 13e? Nee, helemaal niet. Nee. Absoluut niet. Ja, u, u hoort de stem van Ed Fransen, de regisseur van Wim Hildring. Zometeen gaat hij uh, naar de repetitiezaal om zijn acteurs en actrices weer aan het werk te zetten. En eventjes uh, flink de knoet erover te gooien. Maar hij had even tijd om uh, naar Hoogland te komen om uh, met ons te praten over het regisseurschap. Maar Ed, ik uh, kwam jouw naam tegen enkele maanden geleden op een. Uh, Voorlopige lijst van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat klopt. Heb jij politieke aspiraties? Of... Nee, absoluut niet nee. meer. Of denk je ook, ja, het politiek is ook een beetje theater? Nou, groot toneelspel. Groot toneelspel. Ja. Ja, ja. Dus de beste uh... acteurs lopen op een voetbalveld en in de gemeenteraad. <laughs> Dat is een statement. Goed, uh, samen met Gonnie uh, Heijerman ontving jij in 2007 ja. een onderscheiding. Overigens ja. 40 jaar meewerken aan het amateurtoneel. Ja, van wie kwam die onderscheiding? Uh, de, hoe noem je dat? Nou, ik ben even de naam kwijt. Er is Een soort verbond of zo? Ja, het is, het, is, uh, het is een overkoepelend orgaan voor een, de toneelverenigingen hier in Nederland. En daar hebben we ook een aparte afdeling van voor de provincie Noord-Holland. En dat schiet me straks wel even te binnen. Daar heb ik nou even niet over nagedacht. Het was een gouden onderscheiding. Kun ja. je hem beschrijven hoe die eruit nou, ziet? Is een, het is een speld. En daar zit dus op de bekende uh, lachende, en huilende, het lachende en huilende masker. En dan hier zit dan zogenaamd een, een, een, een, een circonia in. Zo'n glimmend dingetje. Nou, is niet niks. Nee, het is, uh, niet, maar het is, het is gewoon <laughs> leuk als je een erkenning krijgt voor het werk wat je doet. Inderdaad, want het is al een hele lange tijd. Ja, het is inmiddels... Uh, ik ben nu 63 en ik ben op mijn achttiende begonnen, dus het is inmiddels 45 jaar. Oh, daar ben ik verkeerd ingelicht. Ik heb gehoord dat je op je 20e was begonnen. Nee hoor, mijn achttiende. Ah, sorry. <laughs> maar nou heeft Zandvoort heel veel culturele verenigingen gekend, ja. uh, ook toneelverenigingen? Ja, heel veel. Ik heb, uh, voor, voordat ik heel dringend kwam speelde ik bij Sandervoerde. Dat ja. was de club van, uh, van meneer Dreuzen, regisseur Reuzen. Dreuzen. En in die tijd was ze dus ook nog op Hoop van Zegen. En je had nog iets van het politietoneel. En de gemeente speelde af en toe met zijn ambtenaren ook nog eens een eigen toneelstuk. En dat wel... doen niet anders. Ja. Maar dan ja. op een opvoering, nou, misschien... en, uh, en ja, dat is allemaal uh, met de opkomst van de televisie is dat natuurlijk uh, gereduceerd en in elkaar geploft, hè? En uiteindelijk zijn er uh, de nodige toneelverenigingen in elkaar verploft. En nu zijn we de enige die er nog over zijn ja. over is. Maar wie was Wim Hildering eigenlijk? Wim Hildering was uh, een acteur en die uh, heeft na de oorlog heeft zich hard gemaakt dat een van de vele, twee van de vele verenigingen, drie eigenlijk, uh, die door de oorlog uit elkaar waren gevallen, bij elkaar zijn gekomen en toch weer een toneelvereniging zijn gestart. Want voor de oorlog had je nog veel meer vereen, toneelverenigingen in Zandvoort. Niet te geloven was een klein Nou dorpje. Ja, dat, dat was het uh, toneel van de, van de posterijen, er was het uh, toneel van de werkliedenbond, noem alles maar op. En dat trad allemaal op in de krocht? Nee, dat trad allemaal op in het uh, voor de oorlog in het Groot Badhuis. Oké. Okay. En in Monopol, natuurlijk, ja, het Grote ja, Monopol het Theater. Ja, ja, ja, ja. Want dat was toch eigenlijk oorsprong: qua, uit, uh, qua outillage, was het een theater waar dus. Uh, ...voor de oorlog uh, veel bekende artiesten. een hele grote artiesten, hele he? grote artiesten. Ja. Kwamen, en na de oorlog trouwens ook nog, want... Uh, ...Weile Liffelok heeft daar toch nog wel heel wat... Uh, ...wereldsterren naartoe gehaald. Uh, Friedrich Ries heb ik er persoonlijk zien optreden. Dus. Noem eens wat namen... ...van die hele grote die kwamen naar Monopol. Ja, dat is voor mijn tijd... ...het enige wat ik van naam... Van, uh, ...weet dat de dorpsomroepen vroeger... ...de beer... ...die... Kondigde aan, Eddie Christiani in Barbodega Petrovic. Uh, Johnny en Rijk in Caramella. Mm. Um. Ja, dat zijn Lou er... Bendy en zo heeft hij ook opgetreden, toch? Ik denk het wel. Ja. ja, hij woonde hier en hij trad hier ook wel op. Ja, Lou Bendy woonde inderdaad, hij woonde hier. Ja. Maar goed, we gaan even terug naar uh, het Fransen. Uh, heb je enig idee hoeveel rollen jij hebt gespeeld bij Wim Hildering? Geen flauw idee. En, het, maar, en dat is ook het gekke aan me, als ik een toneelstuk heb gespeeld, of heb geregisseerd, als ik aan het nieuwe toneelstuk ga beginnen, dan moet je me echt niet vragen welk stuk hebben we de vorige keer gespeeld, want dan weet ik wel god niet meer uit mijn hoofd. Want ik ben nu bezig met warst. Ja. En de rest, uh, dat heb ik dan allemaal alweer achter me gelaten. Maar het zullen er wel een hele hoop zijn, want het, er zijn wel jaren geweest dat ik uh, drie rollen in een jaar speelde. Ja. Wat was jouw leukste rol dat je nog herinnert? De allerleukste rol is geweest in uh, Vlinders zijn Vrij. Daar is overigens ook een film van. En uh, Het Derde woord. Dat zijn twee specifieke rollen waarvan je echt kan zeggen: daar moet je heel erg, heel erg diep in gaan. En dan heb je daar ook heel veel plezier van. Maar wat maakte dat dan jouw leukste rol? Want wat deed je dan precies in uh, Vlinders zijn Vrij? Vlinders zijn Vrij speelde ik een blinde jongen. En dat vond ik dus een extra element om een blinde jongen te spelen zonder zonnebril. Dus om de hele avond dus je ogen recht voor je uit gefocust te houden. En daar zijn dan trucjes voor. Je, je kijkt constant in de rond en naar de bordjes van nooduitgang en uit... Daar zo, als je zich draait en, en dan ga je thuis op, op trainen gewoon van, nee, als ik gezicht, Normaal ga je met je oog opzij Nou doe je dus gewoon nee Ga met je hoofd En, en dat, dat was voor mij dus een hele extra uitdaging Omdat je dus ja Het, moest toch wel, het moet toch wel heel geloofwaardig overkomen En dat is gelukt perfect Nou is uh, het al na zeven Dus ik kan het wel vragen Was jouw leukste rol niet die van Sinterklaas? Ja, maar dat is, dat is geen toneelrol. <laughs> dat is een hele andere rol. Je bent gewoon zinderglaas. Ja, nou, nou ik heb, dat heb ik dus een kleine 4, 35 jaar op de Zandvoortse scholen gedaan. Mm -hmm. En vorig jaar ben ik dan voor het laatst heb ik één optreden nog gedaan bij de voetbal. En ik heb er nu definitief helemaal een streep achter Maar dat is inderdaad, als je het goed wil doen, de aller, allerleukste rol om te spelen. Wanneer ben je begonnen met regisseur? He? Heb je enig idee wanneer dat was? Uh, bij Hildering is dat natuurlijk begonnen met uh, het 40-jarige jubileum van My Fair Lady. Daarvoor had ik ook al een paar dingen bij Hildering gedaan, omdat mevrouw Bol toen ziek was. <tiek> en het, echte regis of het regisseren überhaupt, dat was toch al heel snel. Ik was een jaar of drie, 24, En toen studeerde ik samen met een uh, groep mensen op een zanginstituut naar Haarlem. En dat waren... Ik was pas begonnen en dus zij waren al heel ver gevorderd. En die stichting waar we dan bij werk voor zongen dat had oogmerk om de zangers en de zangeressen naar het theater te brengen. Mm -hmm. En het grootste gedeelte waren dan ook uh, semi-beroeps. En nou ja, mijn zanglijke pedagoge die gaf mij dan de opdracht om de nodige uh, teksten, verbindende teksten te schrijven. En om zo iets in elkaar te zetten, zodat uh, je een soort uh, operette, opera-achtig kabaret kreeg. Met een verhaallijn erin. En die moest ik dan ook in elkaar zetten. Nou, ja, dat, zo is het begonnen en erbij om te regisseren. Uh, nou ja goed, dan zelf les krijgen van uh, twee hele grote van, van de hoofdstadoperetten. Dat waren twee regisseurs. En dat, dat, dat maakt dan, ja, als je leergierig bent, dat je een hoop opslaat en dat je dan een hoop kan gaan gebruiken. Weet je hun namen nog? Simon van Os is er een van. En uh, Rudy, Vo ik zou hem te kort doen, professor dokter Rudy Vokler. <laughs> Oké. Okay. Is het amateur uh, toneel in de loop der jaren veranderd? Want je doet het natuurlijk al een hele tijd. En welke verandering is dat dan? De veranderingen worden bepaald in de vereniging door de donateurs. Door de donateurs? Uh, door donateurs? Dat, ja. Dat de geldschieters. Ben, dat, ja, ja, dat zijn de mensen die vinden... Nee, het is heel simpel gegeven. Als ik een super zwaar stuk ga brengen, wat dus heel actueel zou kunnen zijn. Dan krijg je de zaal niet voor de helft vol. En als je een stuk brengt waarvan de mensen de hele avond kunnen lachen, gieren brullen. Dan ben je twee avonden uitverkocht. Dus, dus de vereniging wordt toch een klein beetje gestuurd door de donateurs. Ja, want wie kiest, wie kiest jullie stukken uit? Daar ga je toch no niet in overleg met de donateurs, neem ik aan? Nee, nee, nee. nee. We hebben een, een paar mensen die vraag ik of, een, of ze een stel stukken die ik heb aangevraagd willen lezen. En om daar dus een, uh, een opzetje van te maken. Over, over de inhoud van het stuk en over de speelbaarheid. En dan, uh, die komen dan weer terug bij mij van zo'n twintig boekjes. En daar krijg je dus allemaal de uitrekseltjes van. En dan ga ik van degene die het uh, me het beste lijken... Ga ik dus ook even lezen. En daarna gaan we beslissen van welk stuk we spelen. En het is natuurlijk ook altijd nog afhankelijk van welke, welke acteurs en actrices beschikbaar zijn. Ja. Maar moeten jullie daarvoor betalen voor die stuk? Zijn die tegenwoordig auteursrechtvrij? Nee, nee, nee, daar moet je op, op uh, auteursrecht voor betalen. En de boekjes moet je natuurlijk ook kopen. Ja. En wie bepaalt dan wie welke rol ik Ik. Hey. En dat doe ik meestal met de. Uh, Intentie om mensen niet altijd dezelfde soort rollen te laten spelen. Ik vind het juist leuk voor hun dat het een uitdaging wordt dat je ook wat anders moet neerzetten. We hadden vroeger wel in de, in de Vereniging hadden we een mevrouw, en die speelde alleen, altijd en alleen maar de rol van de basige huishoudster. Maar dat speelde ze al dertig jaar achter elkaar. Waarschijnlijk ook thuis. <laughs> nou, dat denk ik niet. Maar goed, juist niet. Maar, maar, maar goed, ik vind het juist zo leuk om iemand uh, ook de andere kanten van zichzelf ja, heeft, van, ja. van van, van te laten zien. Ja, ja. En dat heb ik een keer uitgehaald met, met, een, uh, met een toneelstuk. Dat speelde een, uh, een bandenkoning van de pletterijkade in, Rotterdam, in Den Haag. En er speelde aan de andere kant een hoge diplomaat en die waren elkaar eens tegenspelen. en ze gingen er met elkaars vrouwen vandoor. Zo kwam het. En er waren twee mensen voor de rollen van die mannen en ik heb precies het tegenovergestelde gedaan van wat ze dus verwachten dat ik zou doen qua niveau van spelers. Ik heb Bert Gele de diplomaat laten spelen terwijl dat dus echt een jongen was met een Goed accent. Mm, jongen en van de Straat. Dat kon hij heel ja. goed spelen. En ik heb Paul Olieslagers dus de pletteraarkade laten spelen. En dat vond ik gewoon voor hun. En moest dat een uitdaging, en dat is ook geweldig gelukt. En dat vind ik dan leuk om dat ja, te doen. Ja, ja, ja. Ben, ben jij een persoon van alleen maar toneel of heb je ook wel eens aan operetten gedacht in combinatie? Ik heb zelf operetten gezongen. Ik heb zelf ook uh, in dat cabaretgezelschap ook wel af en toe ja. wat uh, klein werk gedaan. Vooral de kleinkunst was mijn kant. Uh, in, de, in die optredens, en nou praat je dus over uh, 40 jaar geleden, uh, was ook het uh, pakket van mij was dus dat ik de Con was. En tevens dus, uh, de liedjes zong van Louis Bendy, Louis Davids, het Meisje van de Zangvereniging en al dat soort dingen. En wij stonden dus in uh, Noord- en Zuid-Holland in heel, heel veel... Uh, zorginstelling noemen ze toen nog bejaardenhuizen. En de hele grote in Amsterdam meegenomen In Amsterdam hoofdstad hadden we er eentje. Die hadden ze al van 1200 man. Zo. En dat is echt heel erg leuk om te doen. Maar in die tijd gingen we dan drie avonden in de week optreden. Nou ja. Ja. En de mensen uit die stichting. Het grootste gedeelte is bij de hoofdstad terechtgekomen. Terecht gekomen, een stuk of zes, zeven. En wij met z'n drie of vier. Die, die zijn verder in het amateurse circuit gebleven. Ed, ben jij nou een strenge regisseur of laat jij je spelers een beetje zelf hun uh, rol invullen? Allebei. Allebei. Ik geef ze aan welk type ik verwacht. En ik weet ook zelf wel waarnaar ze zoeken. En dan zeg ik, zoek even, zoek even. En als dat niet lukt, dan zeg ik, nou, je moet hem zo spelen. Je zal mij ook nooit horen zeggen tegen een speler, dat doe je fout. Want dat vind ik in principe... Uh, niet prettig om te zeggen. En ik zeg, zeg altijd, dat heb je goed gedaan... maar probeer straks... nou eens op die manier. En dat, uh, dat vind ik prettiger om te doen... dan te zeggen, van je maakt er niks van... of je bakt er geen hout van. Uh, je moet het zo doen. Dat, uh... Ik had vroeger een regisseur... die zei dan keihard in de, in, in de repetitie... Zei die meid, je hebt een lekkere kont... Max lief je gezicht. <lacht> En daar stond ze, dus met de, stond ze dus met de rug naar het publiek. Ik ben dan weer anders. Want ik zeg, ook de zaalkant. Als je met je derrière naar de zaal staat, Dat is ook een muur. Want de kamer heeft vier wanden. Niet drie. Als je nou zo'n tekst voor je krijgt. Hè, ja. Verander jij daar soms wat in? Een hele doet, enkele keer. Dat je dat wat uithaalt? Of, nou ja, er, er, of, er worden of, soms wel eens dingen uitgehaald. Dat ik zeg van, nou ja, die, die regel hoeft er niet tussen. Dat vind ik belachelijk. Uh, of, ...of dat past volgens mij helemaal niet in het stuk. En in dit stuk heb ik ook iets veranderd... ...want het, uh, dat komt beter uit met het, met het geheel. En dat zijn dan een paar opmerkingen die je dan uh, eventjes verandert... ...en die komen dan uh, wat beter, naar mijn mening beter over. Nou, stond uh, Wim Hildering uh, vorig jaar 60 jaar. Ja. Had jullie weer een knaller, hè? Ja. Voor wel. Nou ja. De Jantjes... Ik heb er heel veel voor moeten doen in het begin om het bestuurder van overtuigen dat dit uiteindelijk bij uitstek het stuk was om te doen. Omdat we hadden het tien jaar eerder ook al gedaan. Mm -hmm. Maar dan in, in de, uh, niet in jubileumuitvoering. Uh, maar je had natuurlijk, een, we hebben, we hebben een leuke jongerenploeg. En voor die Jantjes had ik dus een, uh, samen met uh, Son Koper, uh, had ik toen een uh, kleine scène geschreven van tien minuten voor de jeugd. En uh, nou dat wilde ik dus dit keer weer doen. En je kunt dus je hele vereniging aan het spelen zetten. Ja. Jong en oud. Kijk, en je bent een jubileum. En dan zeg ik, jongens, het gaat niet om het, uh, om het stuk. Het gaat om het meedoen. En het is gewoon gebleken dat de repetities en de voorstelling... ...was gewoon één groot feest. En uh, met, met, met, met, met, met de jongere meisjes uit de jeugdopleiding... ...in de hoofdrollen. En dat vond ik heel belangrijk... Uh, wanneer uh, kunnen we het nieuwe stuk verwachten waar je vanavond uh, weer flink uh, gaat oefenen met je mensen? Wanneer wordt dat opgevoerd en waar? Nou moet je niet aan ophangen aan de exacte datum. Rond 11, 12, 13 december. En waar? In de Krocht. Fijn gebouw hè? <laughs> Toen werd het stil. Nou, het werd, we hebben er al zo vaak over Bij Aantreden van de vorige burgemeester. Van de hele. En dat, dat is inmiddels een. Uh, 20 jaar geleden? Nou, langer. Ja. Is hij in de kroeg gekomen en toen heeft hij gezegd: we gaan hier het mooiste theatertje van de omgeving van maken. En het heeft erin geresulteerd dat uiteindelijk vorig jaar is de toiletpartij in de kleedkamer uiteindelijk na 20 jaar. Is die opgeknapt en voor de rest vind ik het uh, krakken met de mikken gewend. Ja, maar je hebt ook geen jaartal genoemd. <laughs> nee. Maar desondanks gaan we gewoon naar jou. Ja, maar je, uh, je hebt iets anders. Nee. We, kunnen dus niet, we kunnen dus niet in het Circus Theater, want dat is toneel te klein. Ja. Dat is zonde inderdaad. Dat is echt ja. doodzonde, want dat is een heel leuk, intiem theatertje. Ik heb er wel eens een cabaretvoorstelling gezien. Dat ik denk van, jongens, dit is leuk. En de Gertebach heb ik er wel eens wat iets in doen. Maar ja goed, uh, je kan daar niet mee decoors. De kanten uit, uh, dat, dat, dat is doodzonde. Nou, en ik ben u. nog benieuwd hoe het verder gaat met de kroch. Want als ik de maquette heb gezien van het louis davids curry, dan kom ik de hele foyer van de, van, van de kroch niet meer tegen. Ja, er wordt iets uitgebouwd. Volgens mij blijft het nog wel staan. Oh ja. Of in pluspunt. In ieder geval, morgen komt de burgemeester. Dus als je nou toch hem spreken wil, van luisteren. De vorige burgemeester, 18 jaar geleden, beloofde de krocht te verbouwen. Wanneer gaat u iets doen? Misschien een optie? Ja. Het zou wel een optie zijn, maar ik weet inmiddels al van de wethouder... dat zolang als Louis Davis carré niet uh, klaar is... steken ze geen cent meer in de krocht. Oeps. Maar jullie treden in ieder geval nog hartstikke goed op. Ja. nou we zitten nog steeds op dezelfde stoelen van 22 jaar geleden. De, uh, de plastic stukken die uh, steken alle kanten uit. Maar er zijn al heel veel donateurs die ook echt zeggen van uh, we komen niet meer. Omdat we op de stoelen niet meer kunnen zitten. Nee, dat is heel jammer inderdaad. Dat zijn dus gewoon plastic kantine kuipstoeltjes. Die zijn hoog nodig aan vernieuwing toe. Mogen we weten hoe het stuk gaat heten? Ja, barst. Barst. Oh, dankjewel. <laughs> in de stoelen? Ja, ik, ha ik had niet ja moeten zeggen. Ik had gewoon moeten zeggen barst. Had je barst. barst. Dat had een ander effect gehad natuurlijk. Maar het stuk heet inderdaad En waar barst. gaat het over? Uh, ik heb uh, met mijn uh, voorzitter, die nogal graag een voorwoord schrijft in het programma... en dan uitgebreid uithaalt over de inhoud van het stuk... je heb ik dus zeker keer gevraagd van... Paul, doe me een lol. En doe dat niet... Want je haalt een hele hoop van de, de verrassingselementen van de avond weg. En uh, dat ga ik dus hier ook niet doen. Ik ga alleen vertellen dat het gaat over een mevrouw die getrouwd is en ze hebben een paar kinderen van haar man. En uh, die mevrouw die wordt niet zo gewaardeerd en ze heeft twee hele leuke buurvrouwen. De ene is een Turkse buurvrouw en de andere is een, een, een, een, een, noemt zichzelf sexy lady. En de, in dat gezin gebeurt het een en ander. En uh, nou ja, dat is één hilarische toestand achter elkaar. Maar over de lijn en de verhaallijn vertellen... Nou, dat is dus weer voor de donateurs. Lachen, gieren en brullen. L lachen, gieren en brullen, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, er is... We hebben nu weer... Uh, ik heb er nu een dame bij die speelt dit jaar voor het eerst. En die is vorig jaar op heel veel repetities expres wezen kijken... om dus de feeling mee te krijgen. En... Nou ja, ik lach me een krul in mijn neus s avonds. En dat doet ze zo verschrikkelijk leuk. Dat het is voor mij een, weer een hele openbaring. Ik wilde hiermee afsluiten dat we met z'n allen naar de krocht kunnen gaan voor de krul in de neus. Ja? Ed Franse heel hartelijk bedankt. En nog heel veel jaren met uh, serieuze en niet-serieuze stukken. Hilarisch en krul in de neus. Dankjewel. Graag gedaan. Liefde. En ik tart sinds in de hele boel Maak me zwart omdat ik niet thuis bezwijm en uit wil vliegen. De moet er ergens heen, van niet dramaal alleen met mijn brood geheim. Ik wil gelukkig zijn. Ik wil dansen dat dus ik niet meer kan, en al word ik er draaien van, het hindert niet, het hindert niet. Ik wil gelukkig zijn, ik zoek mensen naar gezelligheid, en al heb ik later spijt. Het hindert niet, het hindert niet, ik kan me zin. Het zijn een maar roos alleen, en ik geneer me. Voor een ander, ik lach van iedereen. Ik wil wel ruiken, weet van mannen, waar ze naartoe gaan, waar ze naartoe gaan, het, naar het hinder niet. Uit. Ik lag mijn cocktails aan, van zeven dranken. Geef geen tijd aan wat ze zeggen, ik laat me af. Ik ben uit, en niet voor mijn verdriet, ha, ik zou je danken. Ik loop geen plekje mis, want het leven is nog zo vaak nog niet. Ik wil gelukkig zijn Ik wil dansen tot ik niet meer kan En al word ik er draaierig van Het hindert niet, hindert niet Ik wil gelukkig zijn Ik zoek mensen en gezelligheid En dan heb ik later spijt Het dat hindert niet, hindert dat niet Ik amuseer me Met z'n tweeën maar ook alleen En ik geneer me voor geen andere ik lach van iedereen. Ik wil gelukkig zijn. Ik weet van malligheid wat ik doe. Het hart buigt mijn weg naartoe. Het hindert niet, het hindert niet. Dit was de mooie smartlap. Ik wil gelukkig zijn. Gezongen door Fiendelen, maar de actrice die niet te regisseren viel. Yvonne, Tegenover ons zit Kees Geursen, fotograaf. Hij is recentelijk en doe je dat nog steeds bij het wapen, uh, jouw expositie ja. van foto's. Dus ja. daar kan iedereen uh, morgen naartoe. Kees, wat wil je over jezelf vertellen? Ja, wat is Ben ik niet zo'n prater. <laughs> <laughs> ja, dat zal in de loop van het gesprek misschien wel naar voren komen. Waar, Waar woon je? In Haarlem. In Haarlem. En je bent fotograaf sinds wanneer? Ik heb uh, op de grafische school vakopleiding gedaan als uh, lithofotograaf. Uh, Wat is dat? Dat is een uh, fotograaf die werkt vanaf het reclamebureau zeg maar, tot aan de drukkerij. Dus die reproduceert dia's, kleurenfoto's, uh, kunstwerken en maakt dat geschikt om uh, op de pers te, te kunnen drukken. Hm. Hoe oud was je dat je met fotografie begon? Uh, ik denk zeven uh, jaar of zo. 7. Ja. Kwam het vanwege de familie, dat je vader of opa of iemand anders ook, of was je de eerste? Nou, mijn moeder was met fotografie bezig, maar ik had een oom die was fotograaf. En toen ik zeven jaar werd, toen kreeg ik een camera van hem. Wat voor camera? Kodak Izetta. <laughs> Daar kon je mij diafragmeren en zo. En uh, toen is het begonnen gewoon. En heb je die nog? Omdat het je allereerste camera ja, was? Ja. Ik, ik, ik ja. verzamel ook camera's. Okay. Dus ik heb uh, ja. iets van 30 camera's of zo. zo. Maar heb je wel nu ook je fototoestel bij je? Nee. Je neemt er niet altijd mee? Uh, je gaat er niet meer onder de douche verwijzen. wijze van spreken. Nee, nee, nee, zo ergens niet. Nee. Ik heb wel vaak een kleine camera bij me, dat als ik wat tegenkom. Maar het is nu donker en zo. Overdag als ik ergens naartoe ga, dan heb ik hem wel bij me. Wat voor camera heb je nu? Want ik heb jouw foto's toen gezien in het Zandvoortmuseum. Bij de beeldende kunstenaars expositie. Ja. Wat heb je? Ik heb op het werk ik met Canon camera's. Ik heb altijd analoge gewerkt met de Pentax. Pintax. Dat is misschien leuk om te vertellen dat mijn eerste salaris wat ik verdiende. Dat was bij Pax Polygraaf in Haarlem als fotograaf. Daar heb ik mijn ASAI Pentax van gekocht. En die heb ik nog... Dat was een heel goed merk in wezen, ja, Canon ja, ja. en uh, Nikon, dat is een beetje ja. de professionele kamers. Wat is analoog? Dat is dus op, op, uh, op een emulsie, op film werken. Tegenwoordig werk je digitaal, uh, dan heb je dus een, een digitaal opslag. Wat vind je fijner? Uh, soms uh, denk ik met weemoed terug aan, aan, aan de film en het papier waarop je zelf afdrukt. Dat je toch iets meer met gradaties kon doen. En Tegenwoordig is het ja, iets ja, cleaner, zeg maar. Het, net als met een grammofoonplaat die klinkt toch anders als een cd. Misschien wel vergelijkbaar. Ja, maar ik kan uh, nu tegenwoordig allemaal photoshoppen. Ja, dat is iets... Uh, of doe je dat niet? Dat, dat doe ik dus niet. Het enige wat ik doe is dus een uitsnijder maken en het contrast iets veranderen. Of kleurtemperatuur iets aanpassen, wat, wat ik net niet op de camera voor elkaar heb gekregen, dat doe ik op de computer. Maar het gewone programma Photoshop heb ik niet eens. Oh nee. Dat brengt ons meteen op het hoofdthema van jouw tentoonstelling. Dat was licht. Kun je dat uitleggen? Wat heb jij met licht? Heel veel. Heel veel. Je kan namelijk iets fotograferen. Het is om twaalf uur. Maar als je op een zomeravond om kwart over tien s'avonds nog een keer teruggaat, dan krijg je een hele andere dimensie. Ik probeer altijd gebruik te maken van... Licht als onderdeel van de compositie. Dus het is niet alleen een prettige compositie die mooi in balans moet zijn... maar het licht moet ook een daadwerkelijke rol uh, hebben in het geheel. Je hebt het over strijklicht. Wat is dat precies? Oh, dat is meestal uh, vlak voordat de zon ondergaat. Dan heb je het mooiste licht. Dat is heel diffuus. En uh, ja, dat, dat geeft hele mooie effecten. Je kan bijvoorbeeld een fiets rechtop zetten... ...op het strand bijvoorbeeld, dat ik fotografeer heel veel op het strand... ...dan zie je amper die fiets, omdat je in het verlengde van de fiets kijkt... ...maar naast de fiets zie je een gigantische grote schaduw. Dat soort effecten. Dat, dat vind ik wel boeiend. Is het ochtendlicht anders dan het avondlicht? Uh, ja, dat is, uh, het, het avondlicht is uh, vooral zomers is het, veel warmer. het is warmer, hè? Ja, ja. ja. de kleurtemperatuur dat vind ik wel heel belangrijk, ja. Hoeveel foto's heb je in het wapen hangen op het ogenblik en wat voor soort foto's hangen daar? Uh, allemaal foto's gemaakt in Zandvoort, op het strand. Uh, Vissersboot, uh, strandstoelen, ook weer vlak voor zonsondergang. Echt uh, Zandvoort, ja. Je hebt iets met strand? Ik heb iets met strand, heel ja, ja. wel degelijk. <laughs> Waar woon je dan in Haarlem? <laughs> ja. Haarlem aan zee noemen ze het ook wel, hè? Ja. Nee, wij komen echt het hele jaar door op het strand. Met het hond wandelen, als het stormt, als het mooi weer is, als het regent. Maakt niet uit, het blijft boeien. De zee is, ieder moment is het er anders. Ik zie jou zo op, die, uh, op het strand van Zandvoort staan. Wat voor lenzen gebruik je en waarom? Hoeveel millimeter? Ja, ik heb een aantal zoomlenzen en uh, Meestal kom je toch weer op hetzelfde terecht. Ja, Een favoriete dat heb ik niet zozeer. Meestal iets vergrotender dan de standaard lens. Dat vind ik wel prettig, omdat je toch altijd iets gaat afsnijden van hetgeen wat je fotografeert. Wat zijn jouw standaard lenzen die je bij je draagt, altijd? Ja, een, een 8,5 centimeter. Dat is eigenlijk mijn standaard. En normaal is standaard 55 mm. Is 8,5 geen fish eye? Nee, nee, nee. nee, dat is dus, een tikkeltje delen. Oké, okay, het tikkeltje delen. Ja. Je fotografeert ook details van Zandvoort vanuit een bijzondere gezichtshoek. Kun je wat voorbeelden geven? Nou, wat mij bijvoorbeeld boeit. Uh, dat zijn. Ja, een fotograaf kijkt anders naar dingen als de doorsnee-mens. Dat is een uh, aangeboren afwijking. Ik heb dus heel veel foto's van de structuur van het strand. gevormd door de golfslag. Daar heb ik echt tientallen foto's van gemaakt. En uh, heel vaak merk je als mensen dan die foto's bekijken... dat ze zeggen van, oh, oh ja. Die herkennen het wel, maar hebben nog nooit bedacht... dat je het ook kan fotograferen. Dat het een mooie, interessante compositie is. Jij, jij bent echt een detailfotograaf, hè? Ja. ja. Je kruipt erop. Ja. En ik, ik rust ook niet voordat dat het perfect in balans is. Ik had nu een foto hangen van een bootje in een baai in Zweden... En was op een goed moment de, tijdens de expositie van de BKZ was er een groepje uh, een vrouw met een groepje geestelijk gehandicapte jongeren. En uh, een van die jongens stond te kijken naar die foto en die zei, hier word ik heel rustig van. <laughs> dat, dat, dat was een heel groot compliment, want die foto is perfect in balans. En, en, daar, daar doe ik altijd ontzettend mijn best voor. Dat is ook weer het vormgeven uit het grafisch bedrijf. Het moet kloppen gewoon. Is het ook een gevoel dat je denkt, nee, dat nou even niet een stapje naar links, even op mijn buik liggen, dat soort zaken? Ja, daar ben ik wel heel, heel druk mee bezig. Tot grote ergens van de rest van de familie. <laughs> als ik me ergens weer vastbijt, dan wil ik het ook hebben zoals ik het bedacht had. Ja, want als zelf voor dat jij gaat met de familie wandelen. loop jij waarschijnlijk altijd achteraan. Ja, vaak wel. Ja. Ja. Of liggen op de grond bij de zeester. <laughs> ja, ja. Vind je jezelf een kunstenaar? Want je bent lid van de BKZ, ja. beeldende Santvoort. Zandvoort. Waarom? Ja, het is natuurlijk een groot woord, kunstenaar. Maar... Ik ben fotograaf. en uh, nou, ben... Je, je schildert met licht. Ja, tekenen met licht heb ja. ik inderdaad uh, met mijn vaktheorie vroeger op school ook geleerd. En, en zeker als je werkt met, met de effecten die, die, die de zon je biedt. ...en de, de, de schaduwen en de reflecties en zo. Ja, dan schilderen, tekenen je met licht. Ja. Zo, zo voel ik dat echt heel, heel erg, ja. Ja. Waar ter wereld is het mooiste licht? Ja, ik, ik vind uh, Spanje dat vind ik heel prettig. Ik ben pas nog in Noord-Spanje geweest. Nou, daar hebben diverse grote schilders gewerkt. En uh, ja, dat vind, de kleurtemperatuur is daar toch anders dan hier... Ja. Toscane, Ja, ook ja. ja. ja. Heel bijzonder daar. Ja, precies. Ja. Ja. Wat is de mooiste foto die je hebt gemaakt? Ja, dat... Of nu... moet je die nog maken? Ja, die moet je denk ik nog maken. Dat bedoelt, ja, maar dat... is er nu ook al één dat je denkt, nou, daar ben ik heel tevreden over. Die nu uh, tijdens de kunstkracht hing, uh, die ook in de krant heeft gestaan van dat, vissen, dat bootje met die twee mensen in die baai... die heb ik gemaakt vanaf een veerboot van de hoogste etage. Dus iedereen dacht dat ik hem vanuit een vliegtuig had genomen. Maar die foto, is, waar ik net ook over vertelde... dat die jongen daar zo rustig van werd... die vind ik echt perfect. Die hangt nu in de kamer tijdelijk. En iedere keer als de kamer binnenkomt, denk ik... ja, perfect. En dat gevoel, ja, dat blijf je nastreven gewoon. Dat is ja, geboren afwijking. Gelukkig. Wat is je meest ontroerendste foto... Ja, dat is misschien een heel raar verhaal, maar ik heb wel eens uh, foto's gemaakt van mensen die overleden waren. Waar de familie in het buitenland woonde, niet zo erg contact hadden. En dan vroegen ze foto's te maken van degene die was opgebaard. En uh, dat blijft je je hele leven bij. Dat uh, is zo raar, onwezenlijk. Ja, dat is, uh, dat is wel een van de meest vreemde dingen die ik heb moeten doen. Ja. Het is ook mooi aan de ene kant. Voor jou waarschijnlijk toch even dat je denkt, tje, tje, ja, dat is toch wel even heftig. Maar voor de familie hebben ze toch inderdaad een foto van ja. hun dierbare. Ja, dat is onze. Ja. Ja. Dus het is mooi eigenlijk. Wat is de meest bizarre foto wat je hebt gemaakt als fotograaf? Dat is bizar. Ja, dan kom je toch gauw bij mijn je terecht en dat is Autosport. Ik heb wel uh, foto's gemaakt voor Rob Slotemaker die twee meter boven het wegdek uh, verkeerde in zijn auto. Oh, dat zijn nog steeds bizarre uh, opnames. En zeker omdat ik nu ook werk bij Rob slip school als instructeur. Oh, geweldig. Nou, kijk komt u terug. ik echt naar die mannen op... en dan stond je achter het hek te kijken van, dat je dat met een auto kan doen. En nu doe ik het zelf. Dat een oud je dat je die foto maakte? Um, ik denk 17 of zo. 17, ja. Ja. Hangt die daar ook ergens uh, in het gebouw, dat het een hele speciale is, zeker nu nee, maar nee. al jaren overleden is? Die link is nooit gelegd, want oh. ik ben niet zo zorgvuldig met het archiveren van mijn negatieven geweest. En zo, dus. dus het negatieve is weg waarschijnlijk? Ik denk het wel, ja. ja. Maar je kan toch tegenwoordig gelukkig van een foto een foto weer maken? Ja, ja. dat is ook uiteindelijk mijn, mijn vak geworden dus. Ja. Geweldig, het circuit inderdaad. Kom je daar nog regelmatig? Ja, ja. ja. dat is mijn onderafwijking. Ja, Eerlijk. Je zegt dat je bent instructeur bent bij de slipschool. Je zit niet meer voor je beroep in de fotografie? Nee, nee. ben je uitgestapt. Ik, ik werkte eerst als reproductiefotograaf, solitefotograaf dus bij een grafische firma. Naderhand kwamen de scanners in de plaats van de reproductiecamera. Ik ben scanneroperator geworden. Diverse mensen opgeleid tot scanner-operator en rond ga je uit het ambacht weg omdat je mensen dingen moet gaan leren en je, je bent het contactpersoon tussen de klant en het personeel. Dus de vertaalslag maken van zo moet het en die kleur moet het hebben en die uitsnijden. uitsneden. rond merk je dat je uh, niet meer scheppend bent maar alleen maar organiserend en dat is best wel teleurstellend geweest voor mij. Want vroeger had je, als je in een plaatzaak binnenliep, zag je een grammofoonplaathoes. Die heb ik gemaakt. Mm, geweldig. En op een gegeven moment ben je alleen maar, dat heb ik gecoördineerd. Ja, dat, ja, ja. dat is niet scheppend. Mm. En op een gegeven moment is dat bedrijf omgevallen. En toen uh, was Kees werkeloos. En toen ben ik dus bij slotenmaker aan de gang gegaan. En ik heb mijn oude hobby weer opgepakt, fotograferen dus. Een Tenminste, uitstekende plek. ja. Maar nu fotografeer ik dus de dingen die ik zelf leuk vind. Dat scheelt een bol. Ik heb een heel leven gefotografeerd. Leuke dingen, niet leuke dingen. Nou, ben jij een fotograaf die dus echt uh, heel kritisch naar zijn beeld kijkt. Hè? Voordat hij afdrukt, neem ik aan. Ja, maar tegenwoordig, uh, de, al die digitale camera zit. verdwijnt daar. worden de fotograaf eigenlijk niet een beetje onverschillig door. Nou, ik ben een aantal keren uitdagingen aangegaan, ook bij slotenmakers anti We ze een camera gekocht. We kunnen nu onze eigen foto's maken voor de folders en de brochures enzovoort. En die, ik heb op een gegeven moment die mensen uitgedacht, gaan jullie vandaag de foto's maken die je die maken wil? En dat laat je zien aan mij. En dan ga ik proberen in een half uur tijd, die foto's die jullie willen, ga ik dan maken. Die gaan we naast elkaar leggen en dan gaan we neutrale mensen laten kiezen. Wat zou je in de brochure afbeelden. Toen bleken al mijn opnames gekozen te worden. Want dat is toch het verschil. Hoe is je compositie en vanuit welke hoogte, met welk licht enzovoort. Ik bedoel, op Tandek is het uh, grappig dat iedereen fotografeert. maar Iedereen denkt te kunnen fotograferen, maar ik durf die, die, die competitie wel aan. Er blijft een verschil tussen het vormgeven gewoon en, en een afdrukje maken. Wat moet je er soms voor doen om dat soort foto's te krijgen? Moet je in de hekken klimmen? Uh, wat doe je eigenlijk? Nou, bijvoorbeeld een plat op je buik op straat liggen en dat soort dingen. Ja. Je, je zoekt, uh, als je staande fotografeert en je houdt de camera op ooghoogte, dan krijg je een beeld wat iedereen kent. Maar hetzelfde beeld kan je ook met de camera op straat fotograferen, omhoog of zo En dat is een beeld wat de mensen niet kennen, want de meeste mensen liggen niet met hun buik op straat. Jammer genoeg niet. Nee. En daardoor creëer je de verschillen gewoon. Voor de luisteraars, heb je een eigen site? Want ze kunnen inderdaad in het wapen. Tot wanneer hang je in het wapen van Zandvoort? Uh, nog een anderhalve week. Een anderhalve week. Ja. Een, wat is jouw site? voor? Ik heb de... geen eigen site. Ik heb geen eigen site nee. waar we nog eventjes in onrust. ik sta wel bij de rust. BKZ uh, vermeld. Dan ja. heb ik wel een eigen paginaatje. Even terug naar het licht. Hè. Je fotografeert het dus het liefst bij avondlicht. Ochtendlicht mag dan ook ja. wel. Kunstlicht. Gebruik je dat? Uh, zo min mogelijk. Nee, gebruik het wel. Nou, als het helemaal niet anders kan en je moet die afbeelding ergens voor hebben, dan wel. Maar in principe niet. Waarom niet? Uh, ik heb altijd geleerd te werken met het bestaande lichten en dat is ook de werkelijkheid. Zodra je kunstlicht gaat, gaat gebruiken, is, is de werkelijkheid verstoord. Als het heel donker is en je hebt nog een klein lichtspleetje, dat is de werkelijkheid. Dat is ook mooi, dat is het moment. Als je daar een grote lamp op zet met een diffuus box of werkveld, dan wordt het vlak en, en fantasieloos. Gebruik je je camera volledig of zet je hem op automaat bij de meeste foto's die je maakt? Nee, alles met handinstelling. Hand. Ik probeer dus wel bijvoorbeeld eerst te kijken wat de automaat doet. En dan ga ik kijken, dat wil ik anders, zet ik op handbediening. Dan ga ik veranderen, veranderen, veranderen. En dat is het voordeel van digitale fotografie. Je kan op je camera gelijk zien, heb ik nu wat ik wil? in tegenstelling tot de analoge, dan moet je het eerst laten ontwikkelen... of zelf ontwikkelen en afdrukken. Van, nou, dat, is, dat is jammer, had ja, ik beter zus kunnen doen, beter zo kunnen doen. Nu zie je het gelijk. Dat is een groot voordeel. We hadden het al over dat je dus echt een detailfotograaf bent. Fotografeer je eigenlijk al meteen het detail... of maak je gewoon heel veel uitsnijders? Nou, uitsnijders maak ik meestal niet... Soms is, is het iets ruimer dan dat ik zou willen. Maar meestal zoek ik gelijk het detail. Ja. Hmm. Ja. Dan druk je ook zelf af allemaal? Nee. <coughs> nee. nee. nee. nee. Dat, dat heb ik altijd al gedaan. Ik heb een, nou, een groot deel van mijn leven in de donkere kamer doorgebracht. Maar tegenwoordig kan je dat gewoon uh, per e-mail versturen naar uh, een groot winkelbedrijf. En dan kan je het dan uh, twee dagen, drie dagen daarna kan je dat perfect uh, geprint ophalen. Maak je veel zwart-wit ook? Ja. Zwart-wit foto's. Ja. En waarom? Uh, dat is de kunst van het weglaten. Vertel. Nou, als je een kleurenfoto hebt, dan word je vaak nog afgeleid door bepaalde kleuren. felle kleuren, pasteltinten enzovoort. Als je dat gaat vertalen naar de zwart-wit tinten, wordt het nog simpeler. En in de kunst vind ik... Ik waardeer altijd de kunst van het weglaten. Zo simpel mogelijk. Dat is voor mij de mooiste vormgeving. En dan is zwart-wit vaak te prefereren, kleur. Heb je een hele mooie zwart-wit foto die je wil beschrijven? Uh, de mooiste foto's die ik in een zwart-wit heb gemaakt, dat is s'avonds met uh, uh, regen. Dus je krijgt een glans over de hele wegdek. En dat wordt aangelegd door uh, straatlantaarns. Dat soort dingen vind ik, nou dat heb je het weer, de glinstering en <laughs> gewoon de werkelijkheid, weet je. Ja. Dat vind ik ongelooflijk boeiend. Ja. De werkelijkheid die eigenlijk heel weinig mensen zien van Gert verdemmen het regent hard zit, naar de uh, plaats van bestemming lopen. Maar zit, uh, het te kijken. Ja, ja, precies. Ja. <laughs> Kun je nog een voorbeeldje geven? Nou, zwart-wit, dat, dat was zoiets geweldigs met die foto. Nou, portretten vaak. Ja, portretten vind ik vaak in zwart-wit ook het mooiste. Schiet er een in je gedachten? je zegt nou, het was oma die en die, of het was. Nee, dat is niet zo bijzonder, nee. Nee. nee. Heb je enige idee hoeveel foto's je gemaakt hebt? Ja, dat heb ik wel eens over nagedacht, maar het antwoord <laughs> heb ik niet gevonden. Nee, echt niet. Nee, ik, uh, ik ben pas nog op een rondreis ge, uh, geweest rond. Uh, uh, de baltische staten en uh, als je dan thuis komt zie je tot je schrik dat je iets van 980 foto's hebt gemaakt. Maar dan begint het echte werk pas, want daar wil je de 900 van weggooien. Omdat die net niet zijn. <laughs> en van die 80 die je overhoudt, dan ga je nog een keer selecteren en dan hou je er 12 over. Maar nou, gooi jij makkelijk weg. Nee. Ja, dat is een probleem. Ja. Want <laughs> maak een apart mapje, nog even bewaren. Oh, heel verstandig. En dat ja. mapje, daarvan nog een paar even bewaren. Nee, dat weggooien, dat is lastig. Ja, want ja, dan ben je het kwijt, hè? Ja. Definitief verwijderen, ja, ja. En dat is dan een nadeel inderdaad met de digitale camera. Dan is het ook echt helemaal weg. Ja. Kijk, je negatieve, die doe je in een laadje en uh, uiteindelijk vind je ze weer. Maar daarmee, heb je daar wel eens enorm in uh, bekeken in, uh, in het begin, dat je de camera nieuw had? Ik, uh, ik heb wel eens problemen gehad dat ik een fout maakte op de computer, waardoor ik iets wilde bewaren in een mapje. En dan ging het kopiëren naar dat mapje en dan was de foto weg. Oh. Er waren echt foto's bij, daar ben ik nu nog ziek van. <laughs> dat was in een situatie die nooit meer terugkomt, op een plek waar je zelf ook nooit meer terugkomt. Noem eens. Ik ben meegeweest uh, als chauffeur van een cameraploeg met de rally Amsterdam-Beijing. En dan kom je dus op plekken waar je nooit meer komt. En uh, daar heb ik een paar van weggegooid. Oh. Nou, dat is zo triest. Ja, ja, ja. En er was niemand anders van uh, de reis die ook toevallig net diezelfde foto maakt, alleen minder kwaliteit? Ja, maar kwaliteit. Dat, dat zijn dan gewoon foto's. Ja, heel... niet die van jou. Niet zo is ik hem had. Ja, oh, dat is Ja, dat is ja. wel triest. Ja. Wat is je volgende reis? die is nog niet gepland, eigenlijk. Oh. Dus ik wacht, ja. op, wacht op een telefoontje. <laughs> maar wel naar het buitenland, waarschijnlijk. Ja, ik ben heel reislustig. En uh, door die link met de autosport en zo uh, ben ik ooit terechtgekomen uh, bij een cameraploeg en gevraagd om als chauffeur te gaan rijden. En dan kom je in die wereld terecht van historische autorellies en zo. Het is een beetje mijn ding geworden, ik ben uh, is een soort specialiteit geworden, ik uh, rijd meerdere keren uh, een cameraploeg tijdens een rally, dus dan is het uh, a, prettig te weten hoe een rally elkaar steekt en b, dat je ook met die jongens mee kan rijden in een tempo zonder dat je de boel verstoort en uh, ja, dat is een beetje specialisatie geworden, dat doe je één keer voor een bepaalde rally, de wintertrial bijvoorbeeld en naderhand gaat de telefoon, was jij niet daar? En dan, ja, je moet op een vloeiende manier zo'n cameraman kunnen rijden. En het grappige is, ik heb het met mijn eigen zoon gemaakt, gedaan. Die is cameraman, regisseur bij de televisie. En uh, dan zochten we een goede locatie om de auto's langs te zien komen. En dan zagen we vaak alle twee dezelfde plek. Dus ik ging al aan de kant en mijn zoon riep dan van hier misschien. Ja, is het. Geweldig. Dus die heeft ook dezelfde afwijkingen. Ja, fantastisch. Ik wilde eigenlijk al langzamerhand afsluiten, want helaas is het alweer bijna acht uur. Wat is jouw droom in je leven, wat je nog graag zou willen verwezenlijken? Fotograaf worden. Wat belemmert je? Nee, je blijft eraan werken, maar je blijft altijd zoeken naar uh, ja, de foto gewoon. En dat zoeken zal nooit stoppen, denk ik. Stuur je wel eens foto's in naar tentoonstellingen? Of naar wedstrijden? Nou, ik heb vroeger uh, uh, bij uh, een, een fotoclub gezeten in Haarlem. De muggen. En dan was ik verreweg de jongste. En toen zat ik al op school. En ik maakte de mooiste afdrukken, En die konden die mensen helemaal niet tegen. En dus die, mijn foto's werden altijd afgekraakt. Ik had, had ook altijd uh, vreemde dus uitsneders. Dus bijvoorbeeld een hele platte liggende foto. Herinner ik me nog. Die had ik gemaakt voor mijn nichtje. Op de badrand. En helemaal licht. Links stond mijn nichtje en rechts een of ander Nou Die uitsnede, dat was geen gulden snijden, dus die foto deugde niet. Nee, nee, nee. Het is ja. Hoe kom je zo bij de beeldende kunstenaar Zandvoort terecht als fotograaf? Ook weer via slotenmakers anti-slipschool, want een van de bestuursleden die werkte daar op de administratie. En die wist dus dat ik fotografeerde en als cameraman aan de gang ging overtoe. Die zei van waarom kom je niet een keer exposeren, terwijl ze nog nooit een foto van mij had gezien. Oh, wow ze Moet je niet eerst iets zien? Nee, dat hoef ik niet. Dat, dat komt me goed. Nou, zo ben ik daarin gerold. En het was voor mij ook een duw in de rug... om voldoende materiaal te schieten... waarmee je een expositie kan vullen. Want meestal doe je iets voor jezelf... maar om echt te gaan exposeren... Ja, moet je toch andere eisen stellen eigenlijk. Je moet ja, een beetje gaan kijken... zoals de mensen die langskomen boeit dat mensen. Ik vind zelf altijd met, met kunst, wil ik het boven de bank hebben hangen. Ja. En op die manier ga ik toch een beetje kijken naar die foto's. Oké, okay, mogen we je heel erg hartelijk bedanken dat je uit Haarlem hier naartoe gekomen bent naar Hotel Hoogland. Om te praten over jouw passie en jouw leven. En ik wens je heel erg veel succes. En op naar de volgende tentoonstelling bij Dankjewel. de BKZ in Zandvoort. Dankjewel. Place in a county still royal with its eyes Ik wil dat je altijd bij me lijkt Een ander laat me gaan